Vijf uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. De Egyptische interimregering heeft het politieoptreden van gisteren in Cairo verdedigd. Volgens interimpremier Beblawi was het geen gemakkelijk besluit om de twee protestkampen op te ruimen, maar was het nodig om de veiligheid te herstellen. Verder zei hij dat het hem spijt dat er mensen bij zijn omgekomen en wil hij de gisteren afgekondigde noodtoestand snel opheffen. Bij gevechten tussen regeringstroepen en aanhangers van de afgezette president Morsi kwamen volgens de autoriteiten gisteren zeker 278 mensen om. Volgens de moslimbroederschap ligt dat aantal veel hoger. De Verenigde Staten, de Europese Unie en de Verenigde Naties veroordeelden het geweld. Zij roepen Egypte op de mensenrechten te respecteren en de noodtoestand op te heffen. In Jeruzalem hebben Israël en de Palestijnen voor het eerst in jaren weer rechtstreekse vredesgesprekken met elkaar gevoerd. De onderhandelaars praten onder meer over de oprichting van een Palestijnse staat, over de veiligheid in de regio en over de status van Jeruzalem. Hoewel deze kwesties de twee partijen al decennia lang verdelen, willen de onderhandelaars er over negen maanden uit zijn. De Amerikaanse militair en klokkenluider Bradley Manning... heeft voor de militaire rechter in Fort Meade zijn excuses aangeboden. Hij was naar eigen zeggen ten onrecht in de veronderstelling... dat het lekken van 700.000 documenten naar WikiLeaks... mensen zou helpen, niet schade. Manning werd vorige maand veroordeeld... voor onder meer spionage, diefstal en computermisbruik. De strafmaat voor Manning wordt later bepaald. De Nederlandse en Noorse kustwacht beschouwen het schip de Warnow als verloren. De organisaties denken niet dat er nog een spoor van het Nederlandse schip of de drie opvarende wordt gevonden. De Warnow vertrok in april uit Schotland en had een week later moeten aankomen in Noorwegen. Toen dat niet gebeurde werd tevergeefs een uitgebreide zoekactie opgezet met helikopters en sonarapparatuur. Het weer, er kan nevel of mist ontstaan, verder steeds meer bewolking, alleen in het noordwesten misschien wat regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Vana de nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Who loves the sun? Who cares that it makes plants grow? Who cares what it does since you broke my heart? Loves the wind Who cares that it makes breezes Who cares what it does Since you broke my heart flowers? Who cares that it makes showers since you broke my heart? Who loves the sun? Who cares that it is shining? Who cares what it does since you broke my heart? ...muziek van een band die doorgaans donkere muziek brengt. Velvet Underground, dit was van de vierde LP uit 1970. De LP Loaded, het nummer Who Loves the Sun. Goedemorgen, dit is het laatste uur. De nacht klinkt anders, het laatste uur voor vandaag. Voor deze nacht, de nacht klinkt anders. Het muziekprogramma van de Vader op Radio 1. Waarin je dus kon luisteren naar Velvet Underground, Who Loves the Sun. Vandaag, 15 augustus. De 15 augustus is een uh, belangrijke dag in de Rooms-Katholieke wereld. Jawel. Het is namelijk vandaag uh, Maria... Hemelvaart Of Maria ten hemel opneming. Nou, wat dat precies inhoudt, daar uh, zal ik uh, de, de ongelovigen dadelijk over inwijden. En diegenen die niet zoveel met uh, die Heilige Maagd Maria te maken hebben, want er zit toch wel een aardige geschiedenis aan vast. Er zijn ook heel wat liederen gemaakt in het verleden over al dan niet heilige of onheilige Maria's. Turn off your sound system to the sound of cargo sand. De gitaar en de zang was van Mark, Anthony, Maria, Maria. En hoe dus zit het nou precies met die uh, Maria ten Hemel opneming? Nou, het is in ieder geval een uh, katholieke feestdag, een nationale feestdag... in landen als uh, België, Frankrijk, Spanje, Italië. Sommige deelstaten in uh, Duitsland. Daar is het vandaag ook een uh, vrije dag. Maar hoe zat het precies? Nou ja, over dat uh, overlijden en vervolgens het met lichaam en ziel opgenomen worden in de hemel van uh, Maria. Daar zijn uh, verschillende verhalen in omloop in de katholieke traditie. Maar die verhalen kan je niet terugvinden in de Bijbel overigens. Nou, wat uh, was er aan de hand? Maria, die moet ongeveer tussen uh, 36 en 50 na Christus zijn overleden. in... ...Jeruzalem of omgeving. En volgens een bepaalde traditie waren daarbij alle apostelen aanwezig... ...behalve Thomas. Die apostel was niet aanwezig. Toen deze aankwam, toen was Maria al begraven... ...en om haar toch de eer te bewijzen bezocht... ...deze Thomas in zijn eentje haar graf. Thomas die zag toen de ten hemel opneming van Maria... ...en Maria gaf hem daarbij haar gordel... De overige apostelen die geloofden dit niet totdat Thomas hun die gordel toonde en het leger gaf. Smoke. Lijmen, want zo is er geen houden meer aan remo van het groene woord Maria Maria, ik hou van jou en dat is een plaat die hij in 1972 maakte, te vinden op zijn langspeelplaat Leven en Liefdes. Maria Maria, ik hou van jou. En hoe lang vieren we dat al? Dan vieren we? Hoe lang vieren de katholieken? Moet ik wel eerder beter zeggen dat Maria hemelvaart? Nou, dat gebeurt al sinds uh, de 6e eeuw ongeveer, want het gebeurde in het Concilie van Efeze en dan heb ik het over 431 na Christus... dat Maria de titel Moeder van God kreeg. En sindsdien is de Maria-vereering eigenlijk op gang gekomen. En dat werd mede bepaald door keizer Mauritius... die in 582 bepaalde dat 15 augustus de dag zou worden waarop... Deze Maria Hemelvaart gevierd zou worden. Nou, dat was dus toen een keizer die dat bepaalde. En honderd eh, jaar later, toen was het Paus Sergius de eerste die bepaalde dat de Rooms-katholieke wereld de Maria ten hemelopneming zou gaan vieren. En dat gebeurde dus allemaal in de 7e eeuw. En de datum was daarbij ook vastgesteld op 15 augustus. En 15 augustus 2013 wordt dat dan nog steeds gedaan. In een aantal landen waar het een officiële katholieke nationale feestdag is. Maria-liederen. We hadden liedjes over Maria, zojuist van Santana en Remo van het Groene Maar er zijn ook een hoop zangeressen die haar naam dragen. Een van was vorige week te gast bij het ochtendprogramma van 3FM. Timo Perlin presenteerde dat. Hier is ze, Maria Mena. Should make me admit I'm broken, I'm broken, shouldn't it? After all that I've preached, I still cannot accept that I'm not a fit. And once let off course, the snowball, snowballing down my spine, draws a perfectly imperfect line. Is it just the weight? Cause the weight is what weighs me down again. Or is that the scapegoat? Maria Mena zal binnenkort ook nog in Nederland een aantal optredens geven. Hoewel binnenkort dat zal pas in november zijn. De optredens dan in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht en Eindhoven. Tegen die tijd zal ik wat meer en exacter de data vermelden. Maria Mena hoorde daar hier met een opname die gemaakt werd vorige week in het 3FM-programma van Giel. Op dat moment waren we genomen door Timo Perlin. I always like that song. Maria Mena Maria de Lourdes Pero dat komt er hier niet aan te pas. Sí ja, señor. Ja, Ay Jalisco, Jalisco Jalisco. Tienes tu nombre que es Guadalajara. Mucha bonita la perra Es mi Guadalajara Me gusta escuchar los mariachis Cantar con el alma sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones Y echarme un tequila con los valentones ja, ja, ja, ja. Jalisco no terraré. No oh, terraré, no oh, señor. Me sale del alma gritar con calor. Todo el techo a echar este grito ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor Como dice Barba es, es Jalisco, tómpale la A mujeres Jalisco es primero Lo mismo en los altos que allá en la calle. es bonitas, rechulas de cara, así son las hembras de Guadalajara. En Jalisco se quiere a la buena, porque es peligroso querer a la mala. Por una morena hecha rucabada y bajo la luna cantaré. Bedankt voor ...van Maria Moldauer. Maria Moldauer, Midnight the Oasis... ...een grootheid van met name de Verenigde Staten 1974. En Maria de Lourdes, Mexicaanse zangeres, icoon daar... ...met Ay Jalisco Notte Rages. Uit ver verleden, zangeres leeft niet meer... ...en er is ook een Nederlandse website... Nagedachten nagedachtenis aan deze Maria de Lourdes. De ultieme Maria-Hemelvaartplaat. Is die er? Jawel. Show me heaven. Dat wordt dan ook nog gezongen door Maria McKee. En Maria McKee hoorde je uit 1990. En het liedje dat werd destijds ook gebruikt in de film Days of Thunder. Maria McKee met Show Me Heaven. Het is uh, al twee minuten, bijna drie minuten over half zes. De hoogste tijd voor de drie chansons. op rijtje drie... Liedjes gezongen in de Franse taal. Je gaat dadelijk een hele bekende horen van Michel Fugain. Die wordt voorafgegaan door een in Nederland minder bekende zangeres... Terry Moïse, De poème de Michel. Maar eerst even Adamo. Hoe actueel kan een oude plaat zijn? Adamo die 1967 een plaat maakte... naar aanleiding van de Zesdaagse Oorlog. Het Palestijns-Israëlische vraagstuk komt daarbij aan de orde. J'ai vu l'Orient dans son écrin Avec la lune pour bannière Et je comptais en un quatrain Chanter au monde sa lumière Mais quand j'ai vu Jérusalem Coquelicot sur un rocher J'ai entendu un requiem Quand sur lui je me suis penché Ne vois-tu pas, humble chapelle Toi qui me remue repère sur la terre Que les oiseaux cachent de leurs ailes Ces lettres de feu, danger, frontières Le chemin mène à la fontaine. Je voudrais bien remplir ton seau. Arrête tout. Pose Sur les décombres, prisonnière en terre, ennemie. Sur une épine de barbelé, le papillon guette la rose. Les gens sont si cervelés qu'ils me répudieront oh, si j'ose. Dieu de l'enfer, oh Dieu du ciel, toi qui te trouves ou bon te semble sur cette terre d'Israël. Le sang sera lavé La route est faite de courage Une femme pour un pavé Mais oui, j'ai vu Jérusalem Coquelicot sur un rocher J'entends toujours ce requiem Lorsque sur lui je suis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 Ik denk zo'n beetje zijn grootste in zijn carrière. Michel Fugain, die je hoorde uit 1972 met een belle histoire. Het verhaal vergaan door: Le poème de Michel uit de jaren 90, de stem van Terry Moyes. En die werd weer voorafgegaan door wat ik persoonlijk wel de mooiste plaat van Salvatore Adamo vind. Het nummer Inch Alla uit de jaren zestig. Overal een kwartier op deze zender Lara Rens en Marcel Oosten met het Radio 1 Journaal. Hierin veel aandacht voor de toestand in Egypte. Maar ook nog aandacht voor de voetbalwedstrijd die gisteravond plaatsvond tussen Portugal en Nederland waarin we met een gelijkspel hebben gewonnen. Zo kan je dat toch wel stellen. Dat dus en natuurlijk veel meer over Ruim een kwartier... hier op deze zender na het nieuws, het Radio 1-journaal... met Marcel Oost en Lara Renze. 15 augustus uh, vandaag de dag waarop ook een aantal verjaardagen te vieren zijn. Zo is er bijvoorbeeld de Franse vedette Sylvie Vertan, ooit het lief van Johnny Alliday, die wordt vandaag 69 jaar. Anne oh, Rudding, de bankier, de oud politicus, minister van Financiën. Hij is in 1939 74 jaar, wordt hij en af en toe dan. Uh, mag hij zijn deskundigheid nog wel eens laten blijken... in diverse actualiteitenprogramma's. Een actualiteitenprogramma zoals bijvoorbeeld uh, Pau en Witteman. En dan heb ik het over Jeroen Pauw, die wordt vandaag 53 jaar. En 55 jaar wordt een uh, beroemde Nederlandse accordeonist. Hoewel accordeonist, laat ik hem niet beledigen. Bandionist. Karel Kraaienhoff. Solamente María, no sé si irás el eco de una vieja canción, pero hace mucho mucho funciona la mente mía sobre un paisaje triste desenmayado de amor, un otoño te trajo mojando de agonía, tu sombrerito corto y el tapado marrón eras... Como la calle de la melancolía Que llovía, llovía Sobre mi corazón María En la sombra de mi pieza Es tu paso el que regresa María Es tu voz pequeña y triste La del día en que dijiste Ya no hay nada entre los dos Ay, la más luna, la lejana Si volviera otra mañana Por las calles de la Dios Tus ojos eran puertos Que guardaban ausentes Su horizonte de sueños y un silencio de flor Pero tus manos buenas regresaban presentes Para curar mi fiebre desteñida de amor Un otoño te trajo y tu nombre era María Y nunca supe nada de tu rumbo infeliz Eras como el paisaje de la melancolía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 mas en la necada si volviera otra mañana ay, por las calles de la ciudad wat een emotie allemaal. Je hoorde Karel Krijnof op de bandonion. Karel Krijnof, Isu, Sextetto Kanienge. En ook dit ging weer over Maria. Karel Krijnof die dus vandaag 55 jaar wordt. Dan nog een geboortedatum, een in geboortedatum. Het is namelijk in 1939 dat Herman van Keken werd geboren. 2 juni 1955 overleed hij. En hij is vooral bekend geworden met... Zijn hitparade-succes Papi loopt toch niet zo snel. Zijn leven lang is hij niet altijd zanger gebleven. Op een gegeven moment uh, ging hij een muziekwinkel beginnen... waar hij vooral muziekinstrumenten verhuurde. En hij was een uh, veelgeziene gast uh, hier in Hilversum. Als er beroemde artiesten waren, dan kwam Herman Verkeken weer aan... met een instrument wat nergens anders te vinden was. Hij had het wel. Helemaal verkeken dus. 55 jaar is hij geworden. 2 juni 1995 overleden en 15 augustus 1939 geboren. Tot Röntgen. Heel fraai gezongen, heel fraai gemaakt door Todd Tottenhamken, die ook de producer is geweest... van die hele beroemde LP Bed Out of Hell van Meatloaf. En die LP die zou vanavond uitgebreid in de spotlight komen... in een aflevering van Classic Albums, uitgezonden op Canvas. Maar dat gaat even niet door, want in verband met het overlijden... van drummer Phil Baheu van de band Channel Zero is er een documentaire over deze groep. Dus als je een liever bevindt van uh, het pittige gitaarwerk... dan zou ik in ieder geval om een ieder geval half elf kijken naar het Vlaamse canvas... daar in een uitgebreide documentaire over Channel Zero. Dan maar even terug naar Lowlands. Een Nederlandse artiest die daar op het podium zal staan. Zondagmiddag zal dat gebeuren. Vorig jaar was die nog niet bekend, zeg maar onbekend. Hier is die, Jacko Gardner. Time is surrendered for us to attend any bread. The moon te vinden op zijn lp cabinet of curiosities een zondagmiddag zal die een geven op het lowlands festival met de kort komt er ook een nieuwe single van de man uit de jonge man het album of liever zeg de single gaat heten the end of august the end of august komt dan begin september uit jack Gardner dus dit was het dan de nachtvriend anders bij de vader op radio 1 zo dadelijk nieuws en uitnieuws, het Radio 1-journaal tot half tien met lage Renzen en Marcel Ooster. De muziek die je de afgelopen uren hebt kunnen horen, die valt na te lezen van kwartier ongeveer op de website van De denachtgrinkanders.vader.nl. Wij spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering van de Mijn naam is Hugo Koen, dus een mooie dag verder.